7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Roep om ingrijpen na mislukte bemiddeling Ivoorkust. Geen explosieven in trein bij Barneveld. En extra beveiliging voor koptische kerken in Nederland.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 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zegt in de reactie dat alle koptische orthodoxe kerken in Nederland extra in de gaten worden gehouden. De pastoor van de koptische kerk in Amsterdam is van plan vandaag aangifte te doen. Ook zal hij vragen om intensievere begeleiding tijdens de kerkdienst van de kopte later deze week. De koptische gemeenschap viert vrijdag kerstmis.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 In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is een bank op spectaculaire wijze beroofd. De bankrovers slaagden erin een tunnel te graven van 30 meter lang... die precies uitkwam bij de kluisjes van de bank. De dieven huurden vorig jaar zomer al een gebouw naast de bank... en zijn waarschijnlijk toen al begonnen met graven. De tunnel was uitgerust met verlichting en ventilatie. Een Argentijnse aanklager sprak van een indrukwekkende prestatie. Hoeveel geld de bankrovers buiten hebben gemaakt is niet bekendgemaakt.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 Het weer nog droog en bewolkt. In het westen van het land een enkele winterse bui... en het wordt min 1 tot plus 3 graden. Morgen is het droog, maar in de avond valt vanuit het zuidwesten... winterse neerslag en later regen. En donderdag dooit het overal. ANWB-verkeersinformatie. De ochtendspits is zeker niet al te druk met 20 kilometer file. Het probleem zit vanochtend op de A16. Van Rotterdam naar Breda staat tussen Zwijndrecht en Knoopend klaverpolder 7 kilometer... Tussen de randweg Dordrecht en Klaverpolder zijn twee reishokken dicht. Richting Rotterdam staat vanaf Zevenbergse Hoek tot aan de randweg Dordrecht 7 kilometer. Daar is de linker dicht. Vanochtend vroeg is een vrachtwagen door de Middenberm gegaan en die is gekanteld. Volgens Rijkswaterstaat duurt het opruimen nog tot een uur of twaalf vanmiddag. Verkeer tussen Rotterdam en Breda kan het beste omrijden via Gorkum en Oosterhout.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 Kijk voor meer informatie op www.ikbennamog.nl. Dit is een boodschap van Sieren. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. De Koptische Kerk in Amsterdam staat ook op die lijst met doelwitten voor een aanslag van extremistische moslims. Ik praat zo met pastoor Arsenius van de kerk. Over de situatie in die voorkust wordt u zo van correspondent Paulien Baks. En een Nederlands bedrijf is mogelijk betrokken bij dioxinebesmetting op Duitse boerderijen. Duizend van die boerderijen in Duitsland zijn geblokkeerd vanwege dioxine in het veevoer. Door de controles moeten de besmettingen, als die in Duitsland worden, voorkomen. En als ze dan toch gebeuren, dan kan snel achterhaald worden waar het mis is gegaan. Jan Den Hartog is directeur van GMP, Plus, organisatie achter een keurmerk voor de veiligheid van diervoer. Meneer Den Hartog, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u aangeven waar het mis is gegaan? Nou, vermoedelijk is hier uh, een partij, wat heet dan technisch vet, uh, vet niet bestemd voor consumptie door via levensmiddelen of uh, via diervoeder, vermengd geraakt met een uh, partij vet wat wel bestemd was voor, uh, voor diervoeder. Mm -hmm. En daar is iets misgegaan en vermengd. En dat is dus fout gegaan. Dat is waarschijnlijk het... Uh, de oorzaak. Ja, dat besmette vet komt uit Duitsland, maar dat is eigenlijk toevallig. Dat heeft er eigenlijk niks mee te maken dat nu Duitse bedrijven zijn besmet. Nou ja, het is zo dat de Europese markt is een interne markt... en er zijn allerlei bewegingen van grondstoffen en producten in de Europese markt. Dus ja, het kan overal voorkomen. Ja. Waar is de fout dan gemaakt? Kunt u dat achterhalen? Nou, wat wij weten op dit moment is dat er in Duitsland... een bedrijf wat vetten ontvangt en vermengt, dat daar het fout gegaan is. Hmm. Maar goed, de oorzaak van het vet, althans is nu het vermoeden... is wel van een leverancier in Nederland. Uh, maar waar dan weer uiteindelijk de oorzaak van de besmetting vandaan komt... is nog onduidelijk. Is het slordigheid of zit er een fout in de systemen? Nou, dat kunnen we op dit moment niet zeggen. Uh, waarschijnlijk is hier sprake van een menselijke fout. Uh, het lossen van een partij uh, technisch vet in een tank wat bestemd was in feite voor voedervet. En dat is een menselijke fout, waarschijnlijk. Ja, ja. Niet goed opgelet of niet goed ja. schoongemaakt. Zes jaar geleden in Nederland een soortgelijke situatie geweest. Is het vergelijkbaar? Um, ja en nee, elk geval is weer verschillend. Maar goed, het gaat in feite om de vraag van in welke mate kun je... Kijk, ons GMP-schema is gericht op een kant preventief maatregelen... nemen om dit soort dingen te voorkomen. Maar als het eenmaal voorkomt dan zo snel mogelijk kunnen traceren wat is de oorzaak... en op welke wijze, nou, waar is het naartoe gegaan, uiteindelijk, het besmet product... en kun je dan dat achterhalen en blokkeren... om uiteindelijk de schade zoveel mogelijk te voorkomen. Hm. Um, dus daar, dat is in feite ja, het vergelijkbare met het uh, geval in Nederland een aantal jaren geleden. Um, uiteindelijk gaat het ook nu om de snelheid van handelen. In welke mate zijn gegevens snel boven tafel, punt 1, punt 2... zijn er analyses uit te voeren... Vaak gecompenseerde analyses eh, uit te voeren door gespecialiseerde laboratoria. Ja. En in welke snelheid kunnen bedrijfsleven en overheidsinstanties die erbij betrokken zijn handelen en beslissingen nemen. Ja, nu gaat u vooral natuurlijk over het veevoer. Kunt u inschatten hoeveel schade er is aangericht bij die boerderijen? Daar durf ik op dit moment echt niks over te zeggen. Ja. In ieder geval, daar zal zeker schade zijn. Uh, wat vroeger of laat verhaald zal worden, uiteindelijk op de veroorzaker. Ja, want gevogelte daarin is het aangetroffen, ook in eieren. Goed, die productie, ja, ja. Die, dat is nog niet het probleem. Al, al die dieren, wat moet daarmee gebeuren? Dat is uite uiteindelijk de Duitse autoriteiten moeten beslissen... Ja. Uh, als het gaat om de vraag van uh, zijn de dieren dusdanig besmet. Ik heb het even over eierenleggende hennen. Kan het zo zijn dat die dieren gewoon straks weer uh, door kunnen gaan met produceren... Okay. als ze geen besmet voer meer krijgen? Hmm. No, nee, dat zit erin. Dus die zijn niet blijvend besmet? Nee, nee. dat hoeft niet. Ja. Maar goed. Heeft de fabrikant een persbericht verspreid... waarin staat dat de boeren op 23 december al telefonisch zijn gewaarschuwd... dus al voor de kerst. Hoe kan het dat het nu pas die boerderijen worden geblokkeerd? Dat is al vorige week gebeurd. Ik weet niet in welke mate misschien Nederlands nieuws achterloopt... maar vorige week zijn er maatregelen genomen om partijen, boerderijen te blokkeren. Hmm. Dus nou, ik heb het in Duitsland ook niet gezien, hoor. Nou ja, ja, blijkbaar, eh, kijk, tussen Kerst en Hout Nieuw... Is, eh, is niet alleen Nederland, maar ook half Duitsland, denk ik, eh, aan het feesten. Ja, ja, ja. Het is een beetje ondergesnuwd. Ja. Letterlijk. Ja, goed. Wel, wel ernstig natuurlijk, hè, dat zoiets gebeurt. Nog steeds kan gebeuren. Ja, dat is altijd eh, vervelend dat het gebeurt. Aan eh, de andere kant, we hebben te maken met, met ja, systemen wat, wat mensenwerk is... Het gaat om honderden partijen die um, bewegen van een bedrijf naar een andere bedrijf. Dus het kan voorkomen. Daarom hebben wij ook in ons kwaliteitsschema uh, ja. uh, voorwaarden opgenomen... van traceerbaarheid om juist in dat soort situaties, als het zich voordoet... om dan ook snel te kunnen handelen. Meneer Den Hartog, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Worden Johan Den Hartog, directeur van GMP Plus... organisatie achter een keurmerk voor de veiligheid van diervoer. Twaalf minuten over zeven, dit is het NOS Radio 1 Journaal. In België heeft bemiddelaar Johan van der Lanotte... 2,5 maand na zijn opdracht van de koning... een onderhandelingsvoorstel aan de partijvoorzitters gestuurd. De schier eindeloze Belgische kabinetsformatie gaat daarmee... dan weer een nieuwe fase in. In Brussel, correspondent Joris van Poppel... Eh, Joris, het zou een cruciale week worden, alweer... Inderdaad, bij de VRT, de, de Belgische radio en televisie... Eh, geldt al een verbod op het woord cruciaal. Aha. Want het is de afgelopen maanden zo vaak gebruikt... dat het nu echt niet meer gebruikt mag worden. Maar het is wel weer een cruciale week. Want Johan van der Lannotte, koninklijk bemiddelaar... is al twee maanden inderdaad in alle discretie bezig... over een tekst die, die een van de grootste staatshervormingen... in de Belgische geschiedenis moet voorstellen. hele belangrijke tekst... Alle kranten openen vandaag met het nieuws dat het zo'n spannende week is. Niemand die er echt iets van weet. Gisteravond laat, tussen rond tien uur, hebben vier koeriers eh, dat werkstuk persoonlijk overhandigd aan de zeven partijleiders. Een uitgeprinte versie, zodat niemand maar iets zou kunnen lekken aan de pers. Alle discretie, behoedzaamheid, voorzichtigheid. Dat is nou ja, de manier waarop voor België misschien toch nog een kans is om een regering te vormen. Ja, dan zou ik zeggen, dan staat het vanochtend in de krant. Maar is dat zo? Nou ja, het, er staat dat het heel spannend is. Ja. Maar er is nog, er is nog niks is gelegd. Heeft niks gelegd, dat nog. was zo. Ook... Daar is niks gelekt. Ook alle partijleiders hadden ook allemaal een iets verschillende versie uh, gehad. Met een paar comma's en punten anders. Zodat als er gelekt wordt, dat ook meteen weer te achterhalen is. De verwachting is wel dat het vanmiddag toch wel ergens gaat lekken. Maar dat is ook eigenlijk niet zo heel belangrijk. Want wat erin staat is, de grote lijnen zijn al bekend natuurlijk. Uh, uh, het nieuwe België staat erin beschreven. Uh, in ieder geval een voorstel daarvoor. Dat is dus meer geld voor Vlaanderen en Wallonië. Meer, meer macht voor Vlaanderen. Meer autonomie voor Vlaanderen. En die federale regering, de België, de Belgische regering, die het land bij elkaar houdt... Ja, die wordt uitgehold, die krijgt steeds minder uh, te doen. Uh, heel concreet uh, gaat dat bijvoorbeeld over een nieuw belastingstelsel... waar 14, 14 miljard euro extra voor de Vlamingen zelf is. Um, de, Vlaanderen en Wallonië krijgen meer bevoegdheden... als het gaat over justitie, uh, arbeidsmarkt... De, de financiering van het onderwijs wordt overhoop gegooid. Uh, Brussel, halve wielvoerder wordt gesplitst. Ik weet niet of, of je dat nog iets ja. zegt. Die de strikt ja. waar oh, Daar gaat het over... De jaren, decennia gaat. Doen ze, ook, doen ze ook in één keer mee. Dat wordt ook gesplitst. Uh, ja. Het failliete Brussel, de hoofdstad, uh, krijgt extra geld. Uh, kortom, uh, alles is, nou ja, over alles waar de afgelopen jaren hier uh, enorme discussies over zijn ja. ontstaan... daar komt nu de oplossing voor. In ieder geval een voorstel. Daarvoor. Ja, maar ik hoor het al, uh, Joris. Uh, met al die zaken zijn die uh, partijen die meedoen, zeven partijen die eraan meedoen... het niet zomaar eens. Hoe gaat dat nu verder dan? Wat, wat is nu dan uh, de planning? Nou ja, de, de, de, het belangrijkste is inderdaad het, het evenwicht tussen die verschillende voorstellen. Want ze zijn. De, de, die voorstellen. De, de, er zit geen ei van Columbus uh, bij. Uh, alles is al lang herkoud. En het, het gaat vooral om de balans tussen die verschillende, uh, verschillende voorstellen. De, de partijen gaan het vandaag bestuderen. Uh, iedereen kijkt naar de NVA, de Vlaamse Nationalisten, die de grote verkiezingsoverwinnaars. Die gaan vanavond komen met een, een, een uitspraak, met een standpunt. Uh, als die zeggen nee, uh, we gaan er niet meer door... dan is er een groot probleem. Dan zijn er waarschijnlijk weer nieuwe verkiezingen nodig. Zeggen die ja, dan wordt er uh, uh, woensdag... dus morgen moeten alle andere partijen ook hun standpunt hebben doorgegeven. Nou ja, als dan morgen duidelijk wordt dat iedereen toch wel door wil onderhandelen... dan is het de bedoeling dat ze donderdag... de zeven partijleiders voor het eerst sinds... Vier maanden bij elkaar gaan zitten. Dus dan is, nou ja, de afgelopen vier maanden hebben die partijleiders niet bij elkaar gezeten. Dat zou dan donderdag weer gaan gebeuren. Nou, dat is toch weer een hele stap in de formatie. Nou, kijken wat daarvan komt. Joris van Poppel hoorde u vanuit Brussel praten over door trouwens. Over deze, wij mogen het nog wel zeggen, cruciale week in België. In het formatieproces na half acht met uh, politicoloog Carl de Vos. Lang de boer is de komende 3,5 jaar officieel de trainer van Ajax. Dat de boer de trainer werd, is geen verrassing. Wel dat het voor zo'n lange periode is. De lange periode staan ze ook vast op de A16. Jeroen van der ja, de velden bij de AWB. Er is heel veel geduld nodig. Dat uh, gaat niet opschieten. Uh, vanochtend vroeg is op die A16 een vrachtwagen geladen met brood door de middenrail gegaan, die is gekanteld. Vanuit Rotterdam naar Breda is alleen de linkerrijsschok dicht. Daar staat tussen Zwijndrecht en knopend Klaverpolder 7 kilometer. En ook richting Rotterdam, hé, hey, daar is nu ook alleen nog maar de linkerrijsschok dicht. Daar staat dan wel vanaf Knopend Sonswil tot aan Randweg Dordrecht 9 kilometer. Volgens Rijkswaterstaat gaat die afsluiting nog wel tot 12 uur vanmiddag duren. Tot die tijd kan verkeer tussen Rotterdam en Breda het beste omrijden via Gorkum en Oosterhout. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Mark-Robin Visser luidt het nieuwe jaar in deze week... met mensen die aan een nieuwe baan beginnen. Vandaag is hij bij Ank Bijlenveld, de nieuwe commissaris van de Koningin in Overijssel. Een nieuwe baan, Mark-Robin, nieuwe auto. Nieuwe baan, nieuwe agenda, nieuwe auto natuurlijk. Ja, nieuwe auto. <laughs> Mevrouw Bijleveld houdt zelf van hele kleine autootjes... heb ik vanmorgen van haar gehoord. Maar uh, sinds 1 januari, formeel, ja. heeft zij de beschikking van een auto en een chauffeur. Een auto en een chauffeur. En dat is een grote auto. Dat is niet een kleintje. Dat zult u zo zien. Bepaald niet kinderachtig, niet de eerste keer dat u een auto met chauffeur heeft? Zeker. De afgelopen paar maanden als Kamerlid natuurlijk niet... ben ik met de trein van Goor naar Den Haag gegaan. Dat was ook best een hele ervaring. Zeker in deze ijstijd. Maar uh, daarvoor had ik ook een auto met chauffeur... als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Ja. Ja. En vroeger als burgemeester neem ik aan ook? Nee, maar ik kan zo op de fiets naar het werk. Dus dat is heel eenvoudig uh, om te doen. Alleen als het nodig was. Zeg, u, u, u zoekt de functies wel uit, eigenlijk een beetje. Hè? Als we het nu, nu we het er zo over hebben. Ja, tien jaar geleden ben ik burgemeester geworden. In de geme nieuwe gemeente van Twente, waar we nu uh, dan in Goren uh, zijn. En uh, ja. nou, dat was heel bewust na eigenlijk ongeveer elf jaar Kamerlidmaatschap. Dacht ik, je hebt alles al alle een keer gezien uh, in Den Haag. en Ik wil wel eens dichter bij huis uh, werken. En nu, tien jaar later kwam de functie van commissaris van de Koningin in Overijssel voorbij... en dacht, als ik, ja, het komt nu voorbij, maar over twee jaar waarschijnlijk niet. Dus ik moet solliciteren ja. in de provincie waar ik geboren ben... en waar ik ook al de langste tijd van mijn leven wam. Ja. ja, u moet solliciteren, maar dan kies je vervolgens ook ergens voor. Nee, hè? Een, een, een, ja. een, een bestuur, ja. vindt u dat leuker dan... Ja, het bestuurlijke werk dat trekt mij toch het meeste. Ik heb natuurlijk lang het volksvertegenwoordiger ook gedaan, want ik ben gemeenteraadslid geweest, een kamerlid. Maar op dit moment in mijn leven trekt bestuurlijk werk mij gewoon veel meer. Ja? Ja. Ja. Ja. Nou, uw agenda is neem ik aan ook nog uh, behoorlijk wit. Nou, dat viel me erg tegen. Ik ben gistermorgen was mijn eerste werkdag. Dat was wel leuk, want het is de eerste dag... natuurlijk ook dat het personeel weer op het provinciehuis uh, is. Ik ben begonnen met een uh, ontbijt met het college van BMW. Dus moest ik afkomen van G, GS. Ja, kijk, ja. ja, ik moet er nog wel even... een van de termen zien. winnen. Ja, ja. ja. dus moest ik ook al vroeg uh, op, net zoals nu uh, voor, uh, voor u, uh, in Zwolle. En daarna, en dat vond ik wel erg leuk... heb ik zelf een toespraak tot het uh, personeel uh, gehouden. En dan kan je ook wat over jezelf kwijt... maar ook over je plannen, hoe je kijkt naar GS. Akkoord. Dus het is een goed begin van, van het nieuwe jaar. Nou, dat was natuurlijk een speech voor uh, intern, hè, voor het personeel, maar ik wil ook graag met u praten over de plannen en hoe u terugkijkt uh, uh, op Den Haag en uw avonturen daar, uw partij, het CDA. Gaan we straks allemaal op de achterbank van de luxe bolide bespreken. Gaan we doen. Daar hebben we alle tijd voor. Kijk even naar buiten. Hij, hij, hij is er nog niet. Nee, nou ik neem aan dat hij wel op tijd komt, hoor. Ja, ja hij was gisteren keurig op tijd, dus we gaan ervan uit dat hij op tijd is. Oké. Okay, we wachten af. Sje, Mark Robin. Ja. Ja, dat reizen dat is toch binnenkort voorbij. Moet Mevrouw Beijlenveld niet naar uh, Zwolle verhuizen? Nou, ik mevrouw Beijlenveld woont natuurlijk gewoon in Overijssel. Goor hoort ja. het tenslotte bij Overijssel, dus ik dat denk is niet dat. Niet de hoofdstad. We nou, uh, hoeveel... Maar ja, Zwolle is de hoofdstad. Zol is de hoofdstad, ja. Enschede de grootste stad. En uh, Goor, daar uh, woon ik in de gemeentehof van Twente. En daar blijf ik ook wonen. Mijn uh, jongste dochter, die net uh, opstaat, die, uh, die zei... je mag op, op van alles solliciteren, maar we gaan niet verhuis. Oh, en die heeft het voor te zeggen hier in huis? Absoluut. Hoe oud is zij? Oké. Okay. Nou, dat is een reden. <laughs> Overijssel is natuurlijk een hele vreemde provincie, hè? Zwolle, uh, in het westen van de provincie. Terwijl je de, die andere grote stedelijke gebieden in het oosten hebt, dat is eigenlijk een hele rare... Is ja, het, hoort, het, het hoort eigenlijk nauwelijks bij elkaar. Nou, het is een hele diverse provincie uh, met heel verschillende delen. Inderdaad die kop van Overijssel die ook echt anders is dan het Twentse deel met die oude textielindustrie. En dan dat deel wat meer richting Drenthe ligt. Dus een grote, grote provincie met veel inwoners, met veel diversiteit. Dat vind ik nou juist leuk. Nou, we gaan straks de reis van Goor naar Zwolle aanvaarden. En dan gaan we een stukje Overijssel uh, bekijken onderweg. Marco weer Visser straks dus op weg naar uh, Zwolle.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 Koptisch-orthodoxe kerken in Nederland staan op een lijst van mogelijke doelwitten voor aanslagen. De lijst circuleert op internet. Op de lijst staan ook tientallen andere Koptische kerken in Egypte en Europa. Op de bewuste website staat een oproep om bomaanslagen te plegen op kerken tijdens Koptisch Kerstmis. Dat is op vrijdag. We gaan erover praten met uh, pastoor Asenius van de Koptisch-orthodoxe kerk in Amsterdam, de heilige maagd Maria. Meneer Arsenius, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u uw eigen kerk inderdaad op die lijst zien staan? Ja, Ja. En al een paar dagen geleden begrijp ik. Heb ik een paar geleden op het uh, Arabisch media gelezen... Ja. dat onze kerk is genoemd door die uh, boomaanslag, door ja. die kaïda. En hoe uh, serieus neemt hij die dreiging? Ja, eigenlijk uh, ik heb ik die, uh, die bedreiging serieus genomen. Uh, en ik moet uh, wat iets te doen, zeker. Ja, wat gaat u doen? Ja, eh, eigenlijk. Ik heb die betrokken veiligheid, eh, veiligheidsautoriteiten, op de hoogte gebracht van deze gerichte bedreiging. Richting de koptuskerken in Nederland voor een maatregelen op te nemen. Ja. U bent naar de politie gegaan, de AIVD. Heeft u om extra beveiliging, bescherming gevraagd? Ja, vanmorgen hebben wij een vergadering. Ik ga extra veiligheid maatregelen van die politie vragen, uh, om onze mensen uh, een vertrouwen en uh, kalmeren eigenlijk. Ja, want is de ongerustheid groot? Jazeker, zo groot eigenlijk. Ja. Wat er gebeurt in Alexandria kan ook hier in Amsterdam gebeuren eigenlijk. Ja, Alexandrie, afgelopen zaterdag zware aanslag, 21 mensen om het leven gekomen. Um, uh, gaat u ook zelfbeveiliging organiseren of laat u het aan de politie over? Wij hebben ook onze eigen beveiliging eigenlijk. Uh, en uh, vrijwilligers van onze mensen, die heel erg bezig met uh, maatregelen te nemen tijdens die uh, kerstviering, dat is ook donderdagavond eigenlijk. Ja. Kunt u eens aangeven waarom de koptisch-orthodoxe kerken nu bedreigd worden, onder andere via deze lijst op internet? Uh, de redenen voor is uh, dat uh, er is altijd wat conflicten tussen kopten en moslims in Egypte, eigenlijk. Ja. En El-Qaeda is een uh, terroristische mensen die willen graag wat. Uh, wat uh, uh, op de twee kanten. Ze willen graag zijn eigen naam op het uh, media te laten zien. Iedereen uh, moet over hun praten. En op een andere kant ze willen iets te doen voor Islam eigenlijk. Ja. Uh, het zou gaan om twee vrouwen hè, die zich zouden hebben bekeerd tot, uh, tot de Islam, En ja. nu dan verdwenen zijn. Is, is dat denkt u de echte reden of is het een aanleiding ja. om uh, christenen te belagen? Die, die, die, die, die, die, die echt redenen voor, eigenlijk. Ja. U heeft u ook aangifte gedaan, of u gaat aangifte doen? Jazeker, ik ga aangifte doen, eigenlijk. Tegen wie, maar, tegen wie of wat? Ja, alleen om, om help te vragen, maar tegen, tegen wie dat... dat uh, we hebben geen uh, specifieke bedreiging gekregen, eigenlijk. Ja. Hoe is met de kerstviering? Overweegt u nog uh, dat te verzoberen of maar helemaal af te gelasten? Het gaat op donderdagavond vieren. We hebben een heleboel mensen op die avond. Uh, we hebben uh, alle uh, uh, bereiding gedaan voor deze mooie gebeurtenis in de kerk hier. Maar op die avond, we gaan uh, uh, opletten om wat er is gebeurd op die avond eigenlijk. Ja. En dat zal extra beveiligd gaan worden, in ieder geval door u zelf... en u hoopt ook via de politie in de ANVD. Zeker, zeker. Pastoor Asenius van de Koptisch-Orthodoxe Kerk in Amsterdam. Hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Samen praten gaat niet, samen zingen wel. De leden van het Urker mannenkoor over hun dagelijks leven... en de verwerking daarvan in hun zang.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 Radio 1, het NOS-journaal. Doorbraak Ivoorkust blijft uit en Koptische kerken in Nederland extra beveiligd. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten.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 En een passagier had de politie ingelicht over een man die zich ged verdacht gedroeg. Na de melding werd de trein op last van de politie stilgezet. Maar er werd niks gevonden, zegt burgemeester Hoeben van Barneveld. Dan zou je kunnen zeggen dat is eh, loos alarm geweest. Eh, toch is dat niet zo. Eh, omdat eh, de melding heel serieus was, dan moet je dat ook eh, zeer zorgvuldig eh, onderzoeken. En dan loop je het risico. Dat is altijd zo. Dat het loos alarm is, maar gelukkig loos alarm. Maar geen hypotheek genomen op, eh, op de veiligheid. In de trein zaten 300 passagiers die met bussen verder moesten. En sommige reizigers waren gefrustreerd over de onduidelijkheid rond de ontruiming. Eigenlijk helemaal geen duidelijkheid verder dus. Het viel me alleen op dat wij er eh, ongeveer een half uur over deden om uit die trein te komen... terwijl er een bommelding was. Dat vond ik vreemd. Door de melding lag het treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort uren stil.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 Een bankoverval uit de film. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires hebben bankrovers een tunnel gegraven... die precies naast de kluisjes van de bank uitkwamen. Ze had een half jaar geleden een gebouw vlak naast de bank gehuurd. En hoe groot de buiten is, is niet bekendgemaakt. De daders zijn spoorloos. oud international Aaron Winter is de komende drie jaar... hoofdtrainer en technisch directeur van FC Toronto. De club in Canada komt uit in de Amerikaanse Major League. Ajax-jeugdcoach Bob de Klerk wordt zijn assistent. Gisteren werd al bekend dat Frank de Boer de komende 3,5 jaar trainer blijft van Ajax. En rond kwart voor negen is in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Bij zonsopkomst begint het. Een half uur later zal zo'n driekwart van de zon door de maan worden bedekt. Die gedeeltelijke zonsverduistering is te zien in een groot deel van Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en het Westen van Azië. We hopen dat het mooi weer wordt. En dat was het nieuwsoverzicht.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 Na het weekend wordt het weer iets kouder. Schommelen de temperaturen rond normale waarden voor de tijd van het jaar. Dat betekent overdag rond plus 5 en s'nachts rond het vriespunt. ANWB-verkeersinformatie. Het is een niet al te drukke ochtendspits. Bij elkaar staat er 55 kilometer file. De meeste vertraging op de A16 bij Breda en Rotterdam. Ik noem de bijzonderheden op de A13. Rotterdam richting Den Haag is bij de Alfred Bergman rode reis de rechte rijstrook dicht... Daar staat een vrachtwagen stil vanaf het knopend Kleinpolderplein tot aan die afrit 3 kilometer file. Dan het probleem op de A16. Vanochtend vroeg is een vrachtwagen door de middenberm gereden en gekanteld. In beide richtingen staan nu files richting Rotterdam tussen knopend Zonzeel en de randweg Dordrecht 9 kilometer. Richting Breda tussen Zwijndrecht en Knoopend 7 kilometer. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht en dat gaat nog een enige tijd duren volgens Rijkswaterstaat. Verkeer tussen Rotterdam en Breda kan het beste omrijden via Gorkum en Oosterhout. Ook vertraging bij de treinen. Tussen Eindhoven en Venlo rijden geen treinen na een aanrijding. En tussen Leiden en Alphen de Rijn geen treinen, van, geen treinen vanwege een kapotte trein. In beide gevallen loopt de vertraging op tot meer dan een uur.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 Jij niet, toch? Kijk voor meer informatie op www.ikbenernog.nl. Dit is een boodschap van Sieren. Zeven minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1. u kunnen ons volgen via internet via nos.nl. We hebben deze week een radioroute. Vandaag dag twee. Verslaggever Bart Kamphuis onderzoekt wat 2011 gaat brengen voor de ondernemer. Gisteren bij een champignon kweken, vandaag gaat Bart naar de markt. Vroeg uit de veren voor deze aflevering van de radioroute. Afspraak kwart over zes op de hoek bij de McDonald's. schuin tegenover de Bijenkorf in Eindhoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Tony Lens? Ja. Vroeg erbij. Ja. Vaste prik, hè, zo. Maar je bent er ook vroeg bij. Wat heeft hij allemaal meegenomen? Dit is allemaal groente en fruit gewoon ja. wat er nu en, en dingen, sinaasappelen, mandarijnen en zo. Wel handig zo'n karretje? Jawel, vroeger moesten we alles met de hand lossen. En dan was je met een man op drie-vier. En dan was je een half uur of een uur bezig voor de auto leeg was. En nou, is het maar vijf minuten, hè? Zo'n hydraulisch uh, treksteekkarretje. Uh, hoe vaak heeft hij dat nu al gedaan? Zo'n kraam opzetten? Het is uh, 55 jaar onder stuk. De ja. gasbom aansluiten? Ja. En we hebben straks een lekkere kachel. Zo, je voelt het direct. Dat is wel lekker. Dat is lekker, ja. Zeker lekker. Ik <laughs> eerst even de wagen wegzetten. Ja. Dan ben ik zo druk. Ik pas al op de zaak. Goed zo. Tony Lens, marktkoopman, zijn lange leven lang. Lange dagen, van s'morgens vroeg tot in de avond, al 55 jaar aan één. Ook vandaag zet hij zijn kraam op. Laat de koopwaar uit, zet de vrachtwagen weg om daarna de kraam in te richten. kindsaf aan doe ik dit, dus... Uh... ja, je leert steeds bij. Wat was de meest wijze les? Van thuis uit, ja. Ja, wat was de meest wijze les? Uh, gewoon zorgen dat je er bent. Altijd, je moet er altijd zijn. Dat is heel simpel. Want als je, als je weg blijft, dan hebben de mensen dan, eh, dan komen ze al en dan zeggen ze van... Wat was je vorige week? Was je er niet bij? Want het is nou, op het moment gaat mijn vrouw dan door de, deze tijd niet zo vaak mee. En dan hoor nou, je verschillende klanten vragen. Is je vrouw er niet bij? Is je vrouw ziek? Nee. Ja. Maar ze hebben er ook geen erg in dat we al uh, AOW'ers zijn. Dus uh, ja. gaan we gaan allemaal meetellen. Wat Is het voor u, uh, want u bent al uh, ver voorbij de zestig, ja. uh, niet eens tijd om met pensioen te gaan? Ja, dat zeggen ze allemaal, maar ik, ik heb er eigenlijk nooit aan gedacht. Om, om, het, om echt te zeggen van nou, stop, want te stoppen geloof ik niet dat ik, dat ik, dat ik zal doen. Want eh, als ik zo net als nou, als ik een dag net de vorige week een dag thuis moet blijven, in verband dat slecht weer is, dan, dan, dan loop ik allemaal te draaien en te doen van, eh, wat, wat zijn we nou aan het doen? Dan wordt u heel onrustig. Ja, hier heb ik gewoon een, een, een gang voor, voor, voor, dat is gewoon. Hoe bepaalt u nou wat u waar neerzet? Ja, dat is altijd ongeveer hetzelfde. Ik begin, begin altijd vooraan met sinaasappel, mandarijnen en dan. Uh, uh, krefruit, citroenen, zo. Dat is een beetje altijd dezelfde volgorde, zeg maar. Ja. Je en de jeugd die wil daar wel eens veranderen, maar iets wat je altijd zo gedaan hebt, dat is. En de mensen lopen daar ook op, want de mensen kijken. Van, als je iets, iets op een andere plaats zet, dan zeggen ze van. Oh, heb je daar niet? Dat, dat zien ze niet, dan letten ze niet op. Ik zie ook Surinaamse groenten, bakbananen, ja, en cassave en, en, kassave en kassave. zo. Ja. Doet dat het goed? Ja, wel. Is een product, een beetje een bijproduct. Dat is niet zo gangbaar, maar je moet het erbij hebben. Hè. Dan ben ik niet degene die van alles heeft. Want als je alles moet hebben, dan heb je, dan heb je zoveel ruimte nodig en uh, die aan de overkant die jongen, als je dat ziet. Ja, die heeft duizend en één artikelen en nou, dan, dan ben je drie, vier uur aan het uitpakken met, met drie man en dan, uh, ben je, dan ben je nog niet klaar. En u doet het helemaal in uw eentje? Hè? Nog wel, ja, nee, Joop komt trek. Oh, okay. Ik heb dinsdag zijn uh, ik een, een losse knechtje erbij. Die, die is in de fut en die helpt aan een paar uurtjes mee. De kraam is ingericht, alle kratten staan op zijn plek en Joop de hulp in de verkoop zal zo arriveren. Maar eerst is er nog de vraag uit de aflevering gisteren van de radioroute. Een vraag van champignonkweker Gerard Sikkens aan marktkoopman Tony Lens. Ja, ik zou het eens aan hem uh, willen voorleggen, want hij, weet, uh, hij heeft het meest contact met, uh, met de consument. Wat is, uh, wat is eigenlijk het koopgedrag van de consument? Wilt hij kwaliteit hebben voor een duurder prijs? Oftewel een goedkope en neemt hij genoegen met een klein beetje minder kwaliteit? Of is het toch samen kwaliteit-prijsverhouding? Dat is een vraag. Het, is, het zit allemaal in de prijs. En, en ik, zie dat dikwijls, ik, ik, ik ga mijn vrouw wel eens een keer mee, mee boodschappen doen. En dan kijk ik wel eens rond en als je dan ziet dat de champignons... Die, die, die, die verkopen ze voor 65 of 69 cent een doosje. En ze kosten 70 cent een doosje in inkoop voor ons. kan dan? Die, die, die concurrentie van, van, van die grote winkelbedrijven, dat is af en toe belachelijk. Dat, die, die, die, die verkopen vaak dingen voor, voor minder als wij ze voor inkoop kunnen kopen. Dat zijn dingen die dwingen ze gewoon af. Koopman Tony Lens al 55 jaar in de groente en de fruit. Vanavond hoort u hem weer in onze avonduitzending. Dan vraagt verslaggever Bart Kamphuis hem wat er economisch is veranderd in die jaren. Tom van Tijk, goedemorgen. Goedemorgen. Frank de Boer, hoofdtrainer van Ajax. Ja. was hij al, maar nu vast via een contract voor vier jaar. Is dat niet wat lang? Ja, het is uh, nogmaals wat je zegt dat dat het uh, werd uh, was geworden... en dat er dus een contract aan zat te komen. Dat was allemaal logisch. Maar tot juni 2014 betekent nu drieënhalf seizoen op rij. Uh, dat is lang. Dan komt daar altijd dat prachtige woord van... we willen vertrouwen uitstralen. De Ajax-filosofie moet terug. Nou goed, dat zijn allemaal bekende kreten. Uh, Neemt niet weg dat als je over de afgelopen tien, twaalf jaar kijkt... dat de meeste trainers bij Ajax net een jaartje hebben uitgehouden. <lacht> ja. Dat is gewoon het gemiddelde. Dus hem worden wel enorme kwaliteiten toegedicht dat hij dat nu voor 3,5 jaar gaat doen. En nogmaals, dat je een wat langer contract, dat is logisch. Maar je zou bijvoorbeeld ook hebben kunnen denken aan anderhalf jaar... met nog weer eens een optie voor twee jaar of iets dergelijks. Want ja, uh, ja als het niet goed gaat, dan kost het weer veel geld. Ja, kost het veel geld. En dat is het dus, vertrouwen. Dat willen ze ermee uitstralen. Ze vertrouwen hem vooruit ja. vier jaar. Ja, er is natuurlijk zoveel eh, kritiek geweest. En eh, dit bestuur eh, heeft eh, een hooglerend vermogen, vinden ze zelf. Want bij alles zeggen ze, we hebben nu geleerd dat. Dus eh, ze hebben een hoop moeten leren als bestuur, blijkbaar. En nu hebben ze het licht gezien. En nogmaals, hij heeft drie wedstrijden gewonnen. Maar goed, dat zijn er drie. Hij, eh, hij doet het goed. Het is ook niet onlogisch, nogmaals, dat er een soort vertrouwen in hem is. Hij, hij is een beetje de Ajax-filosofie. Maar nogmaals, drieënhalf jaar in deze tak van sport, op dit moment in deze financiële situatie. Dat is toch wel een, een, een, een fors uh, vertrouwensdeel waar je ook wat uh, financieel risico mee loopt. Dat is ongetwijfeld zo. Ja, en hij wil kampioen worden. En hij wil kampioen worden. Dat willen er ja. meer overigens. Ja, precies. <laughs> um, dat wil ook PSV, maar dat zullen ze wel moeten doen zonder Amrabat. Die vertrekt naar Turkije. Is dat verrassend? Ja, nou, niet echt in de zin. Hij was dan echt op een, op, een, op een zijspoor geraakt. is van VVV gekomen, waar hij het heel goed deed. heeft het eigenlijk nooit kunnen maken in Eindhoven. wilde zelf daardoor ook wel weg, wilde gewoon gaan spelen. Kon weg, ze konden nog een miljoen euro krijgen. Dat is veel in deze tijd. En het feit ja, dat wij het hierover hebben, niks ten nadele van Amrabad, maar geeft wel aan dat die transfermarkt, waar we allerlei verhalen over gingen, van Helmando Wieso, is zo heel Jans, veel. Hè? Uh, het geld uh, is hier en daar op. Dat hebben we al eerder. Uh, uh, in situaties geconstateerd, in eerdere carousels. En er moet ergens groot geld gaan rollen. En ook in het buitenland is het, uh, is het angstig stil. Nou is het nog wel even hoor, die maand januari. Ja. Maar toch, uh, het, het, er is nog niks op gang. Dus er zou wel weer heel veel gespeculeerd kunnen worden. En uiteindelijk uh, dat al die teams toch redelijk in dezelfde samenstelling uh, de winter uitkomen. Ja, uh, daar hopen ze ook wel een beetje op. Hè? De boer zei het ook al, ik hoop wel dat ik gewoon... en ik verwacht ook wel dat ik met deze groep ook iets kan gaan doen en verder ja. kan. Hoewel die met El -Hando natuurlijk al redelijk in aanvaring is gekomen... die zou toch wel echt weg willen. Maar ja, je moet niet alleen verkopers hebben, maar ook kopers. Oh. Suarez heeft aangegeven, ik wil misschien wel weg. Theo Jansen heeft bij Twente aangegeven, ik wil misschien wel weg. En als spelers dat eenmaal gaan aangeven, wordt het ook lastiger en lastiger. Anderzijds, als niemand zich meldt, heeft ook Suarez en ook El -Hando -Wi er uiteindelijk baat bij dat ze nog een normaal half jaar draaien. Maar uh, wat dat betreft is de maand nog lang. Uh, maar de, geld, de, de, de vragers, de verkopers zijn... In de meerderheid, en dan leerden wij thuis, en dan zakte de prijs. Dus het zal <laughs> nog wel eventjes duren, daar allemaal. Hebben we het er nog over, Tom? Joei. Morgen. Nieuwe commissaris van de Koningin van Overijssel is op weg naar haar nieuwe werkplek, naar Zwolle. mark robin Visser zit bij haar op de achterbank van de auto met chauffeur. Verkeersinformatie bij de AWB, Jolanda van der Velde. En ik mag meteen goed nieuws vertellen over de A16, fluistert ja. mijn collega in. Die A16 is vanochtend vroeg uh, door dus zo'n vrachtwagen door de middenberm gekanteld. De eerste berichten waren dat Rijkswaterstaat dat tot 12 uur vanmiddag afgesloten zou houden. Een collega meldt net dat het met een paar minuten waarschijnlijk weer helemaal open gaat. Maar voorlopig staan er nu lange files nog. Van Breda naar Rotterdam tussen Knopen Sonzeel en Randweg Dordrecht 9 kilometer. En richting Breda tussen Zwijndrecht en Knopen Klaverpolder nog 7 kilometer. Aan beide kanten nog wel de linker rijstrook dicht. Verder is het ietsje drukker geworden. 19 files bij elkaar, 73 kilometer. Wat daar nog opvalt is de A13, Rotterdam richting Den Haag. Daar staat tussen knooppunt Kleinpolderplein en Alfred Berk van de Rode Reis 3 kilometer. Het heeft te maken met een vrachtwagen die gestrand is. Daar is de rechter reishoek dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Daar staat 5 kilometer voor het knooppunt Kleinpolderplein. Dan hadden we ook een probleem met een brug over het Nijkerkernauw... Het gaat over de N301 Barneveld-Nijkerk. Die is in beide richtingen afgesloten, want er is een storing met die brug. En tussen Eindhoven en Venlo rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een aanrijding. Vertraging loopt daarop tot meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Maar liefst 73 dagen heeft bemiddelaar Johan van der Lanotte gewerkt aan het stuk dat is verstuurd aan de Belgische partijen die bij de formatie zijn betrokken. Er wordt al gezegd dat dit het belangrijkste stuk is sinds de Belgische onafhankelijkheidsverklaring van 21 juli 1831. Over de kabinetsformatie die maar voortsleept in België ga ik praten met Karel de Vos, politicoloog aan de Universiteit van Gent. Meneer de Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit inderdaad zo'n belangrijk stuk van de Lanotte? Het is een belangrijke staatshervorming. Het is een van de grootste staatshervormingen die we hebben gehad. Het is de zesde. En voorlopig is er geen akkoord over. Maar de tekst die bemiddelaar Van der Lotte heeft geschreven. en die vandaag door de zeven onderhandelende partijen wordt bestudeerd. is een belangrijk document omdat Van der Lotte daar een voorstel in doet. om uiteindelijk uit die communautaire knoop te geraken. Maar het valt nog af te wachten of er uiteindelijk later deze week of de komende weken. want we vermoeden dat er toch minstens nog een paar weken onderhandeling nodig is. Of er uiteindelijk het er ook uit de school komt. Ja, de Belgische media is het verboden om nog cruciaal... het woord cruciaal ja. te gebruiken. Absoluut. Ja. Wij mogen dat nog wel. Is dit een cruciale week in de formatie? Uh, alweer, ja. Omdat uh, gisterenavond uh, tegen een uur of tien... heeft uh, Johan van der Lotte per koerier...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 Partijen zal zeggen, want uh, dit is uh, voor ons niet goed genoeg, we praten er zelfs niet meer over. De verwachting is dat eigenlijk iedereen zegt, ja, we kunnen op grond van deze tekst nog discussiëren, maar dat er toch nog heel veel pijnpunten blijft, uh, blijven. En er is een, in, in België al heel veel uh, cynisme over de politiek, dus ook over de, de omschrijving Cruciale Week. Heel veel mensen uh, trekken daar de schouders voorop en die hmm. zeggen, ja, Cruciale Week, we hebben er al zoveel gehad. Ja. We hebben al zoveel keer een deadline gehad die niet werd gehaald. Zoveel keer is gezegd geschreven dat het voorbij is, dat het afgelopen is en keer op keer uh, start de formatie opnieuw op uh, zodanig dat er eigenlijk op dit moment uh, nog weinig mensen wakker liggen van alweer een nieuwe cruciale week. Ja, maar er ligt wel een belangrijk stuk voor waar ze het met elkaar even over eens kunnen worden uh -huh. willen ze het ook nog wel constateert u nog wel de wil om tot elkaar te komen, ja. om een regering te vormen? Ja, als je bij iedereen passeert dan hoor je dat niemand verkiezingen wil uh, dat ze ook beseffen dat de noodregering want dat is zo'n beetje de keuze die zich straks zou aan dienen als deze formatie mislukt gaan we dan opnieuw naar verkiezingen en dat zou ronduit historisch zijn het zou voor het eerst in de geschiedenis van dit land zijn dat we een uh, nieuwe verkiezing moeten organiseren en dat, dat uit de vorige verkiezingen geen regering is gekomen. Dus als dit mislukt, dan, dan zitten we bij, met een bijzonder eigenaardige en uh, misschien wel gevaarlijke situatie, want die verkiezingen die zouden dan alleen maar over uh, ja, de relatie tussen Vlaanderen en Wallonië gaan. Ja. Uh, dus ofwel wordt dan een nieuwe verkiezing, ofwel gaan we naar een noodregering, um, maar de vraag is dan wie wil in die noodregering zitten? De grote winnaar van de vorige verkiezingen, de Vlaamse nationalisten, N-VA, die hebben al vaak herhaald dat zij als er geen communautair akkoord komt uh, niet van plan zijn om in zo'n noodkabinet te gaan zitten, dan zou die regering uh, wellicht bestaan vooral uit verliezers van de vorige verkiezing bovendien, als er geen communautaire vrede komt, dan is er ook weinig vertrouwen in de wetstraat en dan kan je de vraag stellen of zo'n noodregering wel sterk genoeg is om moeilijke beslissingen te nemen ja. want heel veel dingen die in andere landen al zijn gebeurd, uh, besparingen pensioenhervormingen, daar is in België veel te lang mee gewacht en dat moet nu nog allemaal gebeuren, dus de volgende het volgende kabinet het moet echt wel een sterk kabinet zijn. Dus er is heel veel uh, kritiek ook op uh, als deze verkiezingen mislukken op de alternatieven die zich dan aandienen. En dus uh, zegt keer op keer iedereen ja, het, het, de, deze onderhandeling, uh, of deze ronde tenminste is mislukt. Laten we opnieuw beginnen discussiëren, laten we opnieuw onderhandelen want de alternatieven die we hebben zijn bijna nog slechter dan uh, ja, de ultieme crisis. Vandaar dat eigenlijk keer op keer uh, iedereen opnieuw rond op de tafel zit en opnieuw onderhandelt uh, het schrik om wat in uh, België, de zogenaamde Zwarte Piet uh, wordt uh, genoemd, uh -huh. namelijk diegene die verantwoordelijk is voor de die die crash, ja. Ja, die, die, die krijgt alle schuld toegeschoven en er is een wet in ons land dat zegt dat wie verantwoordelijk is, wie de veroorzaker is van de crisis, ja, die betaalt dat cash bij de kiezer en die, zult de, die zal de verkiezingen verliezen. Dus er zijn een ja. heleboel redenen waarom, uh, waarom die partijen uh, na elke mislukking van elke ronde opnieuw rond de tafel gaan, maar het blijft verschrikkelijk moeilijk. Ja. Um, ook nu weer uh, als je de, de tekst van Van der Lotte ja. uh, bekijkt... Zo... dan zitten daar nog heel veel lastige knelpunten in. Ze moeten maar goed gaan lezen, meneer De Vos. Ja. Komen en, de komende tijd. Ja, we, we, we, moeten, we moeten het goed lezen. We moeten ook goed zien hoe de partijen vandaag uh, reageren op, op uh, die tekst. Ja. Ze zullen allemaal zeggen ja... De vraag is, ze zullen zeggen, ja maar, en wat komt naar nou die maar? Maar, maar? Naar die maar, precies. We gaan het afwachten waar ze mee komen. Carl de Vos, politicoloog, hartelijk dank voor je ja, uitleg. Goedemorgen. Mark Robin Visser, onderweg naar Zwolle inmiddels, neem ik aan. Nou, wij zitten er warmtjes bij, Marcel, mag ik wel zeggen. <lacht> Luxe grote achterbank. <lacht> In een prachtige, prachtige bolide, met een televisiescherm voor me... Ik hoor mijzelf heel erg terug. Misschien dat daar even iets aan gedaan kan worden. Ik snap dat de verbinding ingewikkeld is, omdat we natuurlijk onderweg zijn. Het is op zich al uniek dat we verbinding hebben. Zeg mevrouw Beideveld, we hebben net even geluisterd naar dat onderwerp over België. Hè? Uh, u bent heel nauw betrokken geweest bij de, bij de kabinetsformatie in Nederland. Hoe hoort u dat nou aan, wat er bij onze zuidenburen gebeurt? Nou, Ik vind het op zich heel zorgelijk wat er in uh, België gebeurt. Dat men er zo lang over doet. Je hebt natuurlijk daar die, die Twee talen strijdt al zo lang, maar dat men er zo lang over doet om een regering te vormen in deze slechte economische tijd. Dat was voor ons ook een belangrijke reden om uiteindelijk aan te schuiven en te kijken van ja, wat kunnen we nu in Nederland wel voor elkaar krijgen? En hoe kunnen we, ook al is het niet onze eerste keuze als, als CDA, toch met de VVD tot een regering komen met gedoogsteun van de PVV? Ja. Wij zijn onderweg naar Zolle, naar het ja. provinciehuis. U bent sinds 1 januari de nieuwe commissaris van de koningin in Overijssel. Hoe hebt u Den Haag en het CDA daar achtergelaten? Het voelt wel heel ver weg nu we hier zo in uw mooie nieuwe auto <laughs> zitten, of niet? Het is zeker ver weg, maar dat was ook al zo toen ik vanuit hier in Den Haag uh, werkte, dat het ver weg was. Dat heeft ook wel iets rustgevends, dat als je hier weer terug bent, dat je het ook weer een beetje achter je kan, uh, kan laten, al die hectiek. Het, het, nou, het is voor mij niet ver weg, want ik ben altijd heel betrokken geweest, uh, ook bij het CDA, in, in nou, tientallen jaren in de afgelopen tijd. En Ik volg het natuurlijk ook met belangstelling. Bovendien is het een bestuurlijke functie die een directe relatie heeft. ...heeft met wat er in het regeerakkoord is afgesproken. De toekomst van de provincies, geld van provincies, taken die je moet doen. Dus uh, ik blijf het wel met, uh, met belangstelling volgen wat daar uh, gebeurt. Zo ver weg is het voor mij niet. Ja. Nou, had u ook wel uh, partijleider willen worden, geloof ik? Nou, dat heb ik zelf nooit uh, gezegd. Maar ik had zeker wel minister kunnen worden. als dat zo... Maar doet u nou eigenlijk een stapje terug? Of hoe moet ik dat zien? Nou, ik vind dat zo'n hele Haagse. Maar u komt uit Amsterdam geloof ik. Ja. Maar een hele Haagse benadering uh, vind ik dat. Uh, want ik, ik, vind, ik, ik houd van het bestuurlijke werk. Waar we straks ook al over spraken. En dit is interessant bestuurlijk werk om te doen. Zeker in deze tijd is het interessant bestuurlijk werk. We hebben ook op provinciaal niveau minder geld. In het gierakkoord staat dat, uh, dat je moet beperken tot kerntaken. Die op natuur, economie. Ruimte zitten. Nou, je heeft gezien dat we daar veel van hebben hier. En ook het spanningsveld tussen natuur en uh, bijvoorbeeld landbouw. En economie is steeds uh, aan, uh, aan de orde. Dus het is een interessante tijd om die meerwaarde van de provincie ook uh, te wijzen. Dus juist heel leuk eigenlijk. Nou, wij rijden hier nog door het uh, donkere Overijssel richting Zolle. We hebben de kranten bij ons. We kunnen zelfs televisie kijken in de auto. Zullen we naar Parijs gaan ja, nou, is eigenlijk veel leuk. <laughs> ik, ik, ja, ik, ik ben heel getrouwd, dus het, het is Zwolle wel veel is leuker. Heel dat leuk. dat moet ik toegeven. voor één dagje is het wel een heel end. want morgen is mijn installatie, dus dan nee. mag ik niet ontbreken. we gaan gewoon naar Zwolle, zonder dolle. we gaan naar Zwolle. een beetje dolle dan. nou, vooruit, dat ook. kan wel. goed zo. Het NOS Radio N-journaal Overzicht. Met Jurist Stubinitski. De Utrechtse burgemeester Wolfse is niet geïnformeerd... over een mogelijke aanslag op de Koptische kerk in Zuilen. Die kerk staat met een aantal andere Koptische kerken in Nederland... op een radicale islamitische website. Daar wordt opgeroepen om donderdag bomaanslagen te plegen... tijdens Koptisch kerstmis, meldt RTV Utrecht. Politie in Utrecht is wel gewaarschuwd... maar burgemeester Wolfse hoorde maandagavond... voor het eerst pas over de terreurdreiging. Normaal gesproken hoort een burgemeester om meteen geïnformeerd te worden over een eventuele aanslag. Volgens de regionale omroep wil Wolfsen nog niet reageren. Dementerende bejaarden moeten een opsporingschip krijgen in hun kleding. Die oproep doen politie en Alzheimer Nederland in het AD. Beide organisaties kijken met interesse naar plannen in België... om zogenoemde risicobejaarden met zo'n chip uit te rusten. Die kunnen dan bij een vermissing met één druk op de knop worden teruggevonden... Bijna 70% van de dementerende bejaarden woont thuis, bij hen komen de meeste vermissingen voor. Pas op voor de tweede plop, kopt de Volkskrant. Volgens de krant zijn investeerders hun koudwatervrees om te investeren in internetbedrijven kwijt. De New York Times publiceerde gisteren over plannen van zakenbank Goldman Sachs om 450 miljoen dollar in Facebook te steken, zonder dat het bedrijf ooit harde winstcijfers heeft laten zien. Wordt de internetzeebel weer opgeblazen, vraagt de krant zich af. Ook het FD schrijft over de sociale netwerksite, De zich een nieuwe goudkoorts aan te dienen in de financiële wereld. Al dus de krant. Niet alleen Facebook zit in de lift. Ook Twitter werd onlangs opgewaardeerd tot 3,7 miljard. Tot het barsten van de internetzeebel. Aan het begin van deze eeuw werd ook een enorme waarde toegekend... aan internetproviders, zonder dat er duidelijkheid was... over de omzetcijfers. Het vertrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk in België... heeft opnieuw een dieptepunt bereikt. Amper nog 8% van de Belgen heeft nog enig vertrouwen in de kerk. Eind 2009 was dat nog 28%. Blijkt uit een representatieve opiniepeiling... waarover de Vlaamse krant De Standaard schrijft. In Vlaanderen heeft nog maar 5% van de ondervraagde vertrouwen in de kerk. In Wallonië is dat 11%. Volgens de onderzoekers komt het vertrouwen... niet alleen door de seksueel misbruiksschandalen... maar ook op de manier waarop de kerk daarmee is omgegaan. Op Twitter dan nog veel berichten over de zonsverduistering. Men hoopt vanochtend een glimp van die bijzondere op zonsopkomst op te vangen. Al maken veel mensen zich zorgen of het door de bewolking wel te zien zal zijn. Onze verslaggever Jeroen de Jager houdt ons op de hoogte van de zonsverduistering. Vanuit de Sterrenwacht in Utrecht. We spreken hem rond half negen. En dan hopen wij dat hij de zon ziet opkomen in twee stukken. Vanavond, zeven uur. Een schrijver die neemt de werkelijkheid en die doet hij in de gehaktmolen van zijn verbeelding en die komt er dus vervrongen uit. Bernlef. Wij hebben ontdekt dat de werkelijkheid zelf... al interessant genoeg kan zijn. Vanavond van 7 tot 8. Goh, wat was ik zeker van mezelf. Wat wist ik het allemaal goed. Bernlef. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Swiss Sense. Beddemaker sinds 1918.